Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS Op 3. Zeg maar dag tegen je dagretour, want alle NS-treinen staan stil. Komt er een storing in de computersystemen? Daardoor kunnen treinen sinds het einde van de ochtend niet meer rijden. Balen, als je al op reis was, zegt het bedrijf. Ja, voor mensen die natuurlijk vandaag al onderweg waren met de trein of nu zelfs in de trein zitten. Um, wat we doen in zo'n situatie is dat we de treiner vaak naar het eerstvolgende station rijden. Uh, ja, en Helaas moeten we dan uh, reizigers adviseren om op een andere manier hun reis te vervolgen. Ben je nu al wel op je eindbestemming aangekomen? Uh, ja, kijk dan even goed hoe laat je weer terugreist. Want tot in ieder geval vijf uur rijden we geen NS-treinen. En of ze daarna wel weer rijden, we hebben nog geen idee. Willem Engel is weer opgepakt. Ik word nu opgepakt. Ik word van de snelweg getrokken door twee busjes. We ja? bent bij deze aangehouden. Waarvoor? hoeft van strussende voorwaarden. Dat kan niet, dat heb ja? ik niet gedaan. Bij deze? Ja. En u mag even van die kant uitstappen. Oké. Okay. Yes? Ja. gaan we taal even af. Ja, volgens OM heeft hij zich niet gehouden aan de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating. Willem Engel wordt verdacht van opruiing en kwam twee weken hij kwam na twee weken voorlopige hechtenis vrij met als eis dat hij niets op social media zou posten en geen strafbare feiten zou plegen. Wat hij nu precies verkeerd heeft gedaan is nog niet helemaal duidelijk. Een jongen van 17 is opgepakt voor een steekpartij op station Rotterdam Blaak. Daarbij raakte gisteren een man van 20 zwaar gewond. Een ruzie zou de aanleiding zijn geweest. En bij het Nederlandse kampioenschap frikandellen eten heeft de winnaar een Nederlands record te pakken. 15 deelnemers gingen de strijd aan. Gewapend met appelmoes, water en droge frikandellen. Er kon er maar één de winnaar zijn. En Radio NL was erbij. 3 meter, 91 centimeter. 1,95 kilo. 4370 kilocalorieën. Aard van een streek met 23. Ja. Goed man, goed. Daar staat hij. De winnaar met 23 frikandellen. Hij is officieel voor jou. Geef hem. Waar gaat hij staan? Neem mevrouw op de schoorsteen. <laughs> Uh, ja, Aart uit het Harde heeft gewoon 23 van die vleestaven naar binnen gewerkt. En dat is meer dan het oude record van de 21. Dat is een tactiek. Je moet er gewoon niet bij nadenken. Het weer, wolken, er kan wat regen vallen, maar soms piept de zon er ook tussendoor. Het is een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 En dan maar hopen dat het een beetje vriest en, en vast zit. Maar ho hoe lang ze dat vandaag met deze zon volhouden, dat, uh, valt te, of ze dat tot het eind van de dag volhouden, dat valt te betwijfelen. Maar goed, uh, het is een tijd geleden dat er op uh, 3 april uh, uh, uh, gewoon op natuurreis geschaafst werd. Ja, hoor. volgens mij nog nooit gebeurd <laughs> trouwens. Nog nooit gebeurt, nee. nee, klopt.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 Still not loving police. Uh -huh. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Sure. Still got love for the streets, repping 213. Like still me. the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them in and them lolos. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DR. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos. Still, taking my time to perfect the beat.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 and i still got love for the streets it's the dre right back up in je motherfucking ass 95 plus 4 pennies. Add that shit up dre right back up on top of things smoke some something you done no stress no scene no stems no sticks some of that real sticky icky icky. oh wait put it in the air En dit is nou echt een hele grote hit hè Dr. Gray en eh Snoop Dogg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 Het wordt 10 tot 15 graden. En na het weekend verandert er niet veel en blijft het wisselvallig. Maar het wordt wel geleidelijk wat warmer, met maximaal van 14 tot wellicht 18 graden. Al dus Rico Schreuder. Dat was het weer. Zie het voor! En het weer is ook te volgen bij eh, Inderdaad Rico Weer of op onze eigen CFM-app.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 Lekker lekkere single van uh, Lana Del Rey. Je Doing Time. Uiteraard uh, naar het origineel Summertime. Hier is er dadelijk het voetbal. Maar eerst uh, meneer Amedeos. Hier knikken alle Frauen en jij de riem, ne kan man rock me Amadeus Er was superstar, er was populair, er was so exaltiert, in Kaza had flair. Er was een virtuose, Rocky idol en alles riep, ne kan man rock me Amadeus Hij het No Plastic was in man van banken gegen had die grote baan. Hij had een grote baan. Hij had een Mann baan. Hij had een grote baan. Hij had een grote baan. Hij had een grote baan. Hij had een grote baan. Hij had een war baan. Hij had een grote baan. Hij had een grote baan. Hij had een grote Niet meer. Deze Poco. Maar hij heeft wel heel veel lekkere muziek gemaakt. Met name in de, de jaren 80 was hij actief. Dan had hij een hele grote hit met uh, Rugby Amadeus. En uiteraard ook uh, die, uh, die ene platen uh, met, uh, met dat uh, meisje en dat bos uh, in en uh, dergelijke. Dan uh, hebben we het over uh, Genie, Genie. Ja, en ook Der Commissaris. Der Commissar nog... heeft hij ook nog gehad. En wie waren de tekstschrijvers? Uh, Bolland en Bolland.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 Right. Gaan we van de Nederlandse band Kajak. Je de ruthless Queen. Ja, we hoorden het juist al. Hè. De NS heeft op dit moment problemen. Een technische storing. We hebben wel weer een update. Want uh, ja, de, de borden met de actuele informatie uh, op de stations... die doet het inmiddels uh, weer. Dus dat hebben ze gerepareerd.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 Wij gaan dan weer op naar het nieuws en weer van drie uur en daarna zijn we er nog twee uur lang. De Everest Wipent is de laatste voor drie uur. Graag tot zo!